we zijn er weer. Ja. <laughs> ja, hallo. Hallo. So, hi. hi. hi. <laughs> en wie er heel lang al niet meer bij is geweest, onze Maartje. Hey. Hallo Maartje. Hallo. Hoe gaat het met je? Goed en met jou? Ja, ook goed. Vind je het weer leuk om erbij te zijn? Natuurlijk. Nou, mooi. Ik heb er maar. heel veel zin in. Nou, kijk, dat is mooi om te horen. Ja. Ja. Daar valt nou een schild Ja, dames en heren. Ja. Hoe kan ja. dat nu? Ja, ja. Um, um. Weet wel welke volgende nummer we gaan draaien? Ja, ja. ja uh, daar is Iedereen heeft het na ja. de zin van Walter Cruz. Nou, komt hij dan. Zo, dat was. Uh, iedereen heeft naast zijn zin van Walter Kroes. Dus, en uh, het, we zijn laatst in Bad ah. geweest. naar een uh, soort van ezelopvang. Dus dat wil zeggen dat als jij een ezel bij niet goed voor kan zorgen. kun je naar de ezelopvang brengen. En, uh, ehm. En, uh, en er was een heel oude ezel, Hedouwe. Ja, maar zeker. Hoe heet die ezel? <laughs> kun je... uh. Ja, ehm... Um, eh... Uh, ja, het no, is. I ik, kan er, uh, ik, kan er, uh, ik kan er even niet meer op Oké, okay, maar het was nee, een... Uh, uh, Ursula. Ur Ur Ursula, Ur Ur Ur Ja, Ursula. Ja, Ur Ur Dat was een oude ezel. Dat was een heel oude ja. ezel. He oké een hele grote was het wel. Ja, ja. Dat ja, was een heel grote, uh, ja. Ook een heel grote. En ja. die was eerst... Dat vond, ik, uh, dat vond ik wel heel bijzonder om ja. mee te maken. Want ja. uh, toen wij aankwamen, toen lag hij op ja. de grond. En toen, ja. uh, toen was een meneer uh, zijn benen aan het uh, masseren ja. en toen stond hij uh, helemaal uit zichzelf uh, uh, op want die heeft een soort uh, ziekte in zijn spieren waarop die ja, niet echt goed zelf kan uh, op, ja. opstaan maar die mensen daar die zijn echt aan het trainen om die ezel, uh, ja, ezel helemaal zelfstandig uh, te laten opstaan dus dat vond ik wel uh, heel ja. bijzonder uh, om mee ja. te maken. Ja. Ja. ja, het was ook heel uh, gezellig. Ja. Ja. En, en weet je, weet je nog Maatje waarom uh, een ezel een ruite uh, broek aan had? Van tegen de vliegen? Ja, tegen de vliegen, hè? Ja. Waarom ja. ja, waren daar zoveel uh... vliegen? Nee, nee, nee, nee, dat niet. Maar die ezels, die had, die had allemaal wondjes uh, op zijn benen en poten. En uh, ja, daar komen dan uh, de vliegen op af, zeiden ze. En wel goede verzorging dan. Ja, ja, nou ja ze, ze, ze worden daar echt, echt heel goed uh, verzorgd. Ja, ja. En die uh, vrouw zei tegen ons, mogen we gewoon gaan aaien, gewoon ja, ja, aaien. Ja, ja. ja, ja. Dat vonden, vonden, vonden ze ook allemaal superleuk dat ze dat deden, hè? ja. ja. ja. Uh, uh, waar was dat? Waar konden de mensen erheen? heen? Uh, in uh, Barenashout. Ja. Okay. Ja. Ja. ja, Barenashout. Ja. ja. <laughs> <laughs> <laughs> mooi verhaal. Ja, ja. mooi verhaal, Welk ja. ga nummer gaan we nu draaien, Annabel? Roy onder Flamingo of Flamingo. komt hij dan? Ik wist niet wat ik zag en ik was meteen verloren. Elkorasdor, Miamor, lijnen naar de lijn. Dit moet de hemel zijn en ik vroeg me af, waarom ben ik hier niet geboren? Elkorasdor, Miamor, lijnen naar de lijn. Hier wil ik voor altijd blijven, hier wil ik voor altijd zijn. Even the Nou, dit was uh, Royke uh, Donders met Flamingo. Flamingo van... van, van, van <laughs> Flamingo? <Yeah. laughs> ja. Uh, nou, uh, nee, nee, nee, ik ook niet. Zeker. Nee. Um, nou, um, de aanstaande januari dit, uh, 2022 bestaat Hatsvlas alweer vijf jaar. Hotsieke idee. Hartstikke idee. Dat is al best lang, hè, vijf jaar. Vijf Zo jaar zijn vijf jaar. Ja, ja vijf, vijf voorjaar, hè? Ja. <laughs> nou, en daar hebben Annabel en Douwe, dat ben uh, ik trouwens, <laughs> nee, en Gerard uh, en Wim een uh, paar maanden terug een, uh, een uh, stukje in laten zetten in uh, Gores uh, Belang. Dus, uh, en we zijn trouwens, niet vergeten te benoemen, we zijn uh, op zoek naar nieuwe techneuten die, die de knoppen kunnen bedienen. Dus mocht u daar kunnen, dan, uh, ja, dan horen we het graag. Um, um, um, uh, welk ja, welk we, nummer krijgen we nu? Nu krijgen we uh, Marco... Nee, Robson. Oh, Robson Zoner met beetje beetje heet. Oh, bloedje, bloedje, nee, bloedje, heet. heet. Klaus, vandaag met een cornetto. Een schoonmoeder die heeft vandaag mijn dag alweer gemaakt. Die is ook wel bespraakt van vandaag. Wat is het leven weer compleet, het is hier bloedje, bloedje heet, het is weer zomer. Een paar woordjes, maar jij begrijpt steeds wat ik wil Dit was het liedje van uh, Rob Solner met 'Bloedje, bloedje' heet. Dat was een, uh, dat, was, dat was, een was, andere. Een... was het een andere. Oh ja, ja, sorry, uh, het was Marco Kast. Nee, kom Wat is de liefde te, mooi? Wat is de liefde mooi? Dankjewel, wel. Ah. <laughs> Dankjewel. Ja. Um, mensen, um, als jullie leuke verhalen of leuke foto's of leuke posters of wat dan ook uh, aan ons uh, willen laten weten, dan kan dat altijd via, via de website radiohatzeflas.nl. Dan kunt u ook um, verzoeknummers, achterlaten. eigenlijk van alles. Ver de verzoeknummertjes die. Die kunt u ook weer mailen naar radio.hardseflats.gmail.com uh, Dus uh, ja, daar, daar zijn uh, eigenlijk allemaal, uh, allemaal leuke, ja, uh, yeah, daar kunt u van alles mee. En ik hoop eigenlijk dat Wim, onze uh, begeleider van het Thomas Huis, die nu lekker uh, op vakantie zit in uh, Ibiza aan het kijken bent. Dus Wim, als je, als je aan het kijken bent, laat het weten, dan uh, dat is altijd leuk uh, voor de mensen in de studio. Um, en wisten jullie... Um, ja. Ja, uh, het volgende nummer is uh, Danny, Ni Nicola ja, Danny met Nicolai met zon, zon, zonde in de nacht. Uh, opnieuw, zon. zon? Zon in de nacht. Kijk nou, uh, daar komt hij. <laughs> Opgaf, toen was jij daar. Ja, aan jou wil ik me wel binden. Want we zijn gemaakt voor elkaar. En heb ik soms een sombere dag dan. kleur jij mij met jouw blik weer op. Je kijkt me aan zoals alleen jij kan. En dan voel ik me helemaal top. Kom de wolken, jij langs ze weg. Als je bent bij mij, bij mij, bij mij. En beste wat me overkwam, Toen jij mij in je armen nam, oh die twinkeling in jouw ogen maakt me zo blij, zo blij. for me So fun. Nou, dit was uh, het leukste liedje, vind ik, van de avond. Serieus? <laughs> nee, natuurlijk niet. Nee. Nee. <laughs> nee, nee, maar dit was nee. het uh, liedje van uh, Sineke met Wat een ellende. Hier komt nu de moppetrommel. Oké, okay, ik heb er twee. Uh, de ene, een pinnenkaaspotje en een banaan zitten samen op een bankje. Opeens vragen we eraan, heb je een goed leven? Nee, zegt de pindakaaspotje. Eerst wordt mijn hoofd eraf gedraaid, dan wordt er een mes in me gestoken <lacht> en jij... Heb jij een goed leven? Nee, zegt de banaan. Eerst wordt mijn veller afgetrokken en dan mijn kop gegeten. Ach, nee. En dan nog? Nummer twee. Nummer twee. Twee koeien staan in de weiland. Zegt de ene koe tegen de ander. Waarom niet zo? Zegt de andere koe. Nou, de boer heeft het nek open laten staan. Nu nee, weet ik het vertauwen. Hatsenflats, hatsenflats. Ik had voor een lekker bakkitos al mijn vrienden meegenomen op een uur Gezond, als je bij ons Koffie ging erin als koek en ze kregen een complimentje. Maar ze dacht gaan jullie nu naar huis, ik sluit voor vanavond mijn tentje. Ze zei mijn maat en hij neemt het, dat een tweede bakje zou smaken. De rest riep ja en toen ging ze dus opnieuw weer koffie maken. Ja, dat was uh, een lekker bakje, koffie. Dus uh, geen koffie, helaas. Mensen, dat, dat, dat kan Douwe-artistische Prime niet nee, aan, Nee, sorry, mensen. Nee, nee, nee, nee zeker niet, nee, nee, nee, helaas, helaas. Nou, Douwe, laten we het over het uh, uitje hebben. Gaan we? Oh ja, wat? Het uh, Thomas-huis gaat uh, binnenkort een uitje doen, hè? Ja. Ja, dan ja dat krijgen je morgen definitief te horen, maar wat, als het wat, wat denk jij? Ik denk een, uh, een dagje... Wat dacht je Efteling? Denk jij jij Maartje? Ik denk naar de film. Oe. Na de film? Wat denk jij Annabel? Ehm... Um, ja... <coughs> <coughs> ik denk... Wat denk ik Annabel? Fietsen? <coughs> Niet fietsen! <O>. Au! <laughs> nee, ik denk... Um, Koekhappen? Ja, nee... Ik denk uh, misschien... Uh, het Groot Schilderij in het Rijksmuseum kijken. Oh ja, daar cool. zou. Ja, we. Ja, dat kan ook. Of... Of nog Madame Tussaud, die... Nee, maar zijn we ook hier Oh, nou... Nee, dat kan. Het kan, het kan, het kan allemaal, het kan allemaal. Wel spannend hè jongens. Ja hoor, ik kan er denk ik vannacht niet van slapen hoor. Nee, ja... Daar gaan we wel een slaapliedje voor trouwens, Nou, kijk, denk je niet? kijk, dat is heel fijn. Ja. Het volgende... Oh, even wachten. Er oh, wordt ja. hier gevraagd hoe laat krijgen jullie het te horen. Staat er nog een ah, tijd voor? Nee, nee, nee, nee. nee, nee dat weten we nee, nog nee, niet. Daar staat er nee. geen tijd voor. Ik, uh, ik denk uh, tussen de ochtend en de middag. Ja, <laughs> Ja. Of, <laughs> na, de, of <coughs> na de lunch. Of na de lunch. Of na het avondeten. Zelfs dat is gewoon spannend. Dat wij ja. het gewoon niet weten wanneer we het horen. Dat ja. is altijd maar een verrassing. Ja. Ja. Ja. Nou, ja. Laten, we, laten we snel een plaatje draaien. Ja. Ja, is goed. Uh, het volgende liedje is Arjen. Oosterroom, storm, storm sorry, oosterstorm. Met, met kleuren van de regenboog. Ja. Nee, Douwe, en nou in één keer goed. Ah. Arjen, oost... Rom. ja, met kleuren van de regenboog. de, de, de regenboog. kleuren van de regenboog. Goed geprobeerd. Okay. <laughs> Top gedaan, komt We los. maar We kijken.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 als dat beter is, wil niet zeggen dat ik jou niet mis.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 Zet ik de stok! Oké, okay, dat was de, het liedje. Hoe we dansen van Marco van en Davina, Michelle en Alweer van Buren. Laten we het hebben over de herfst. Ja. Wat doe je met de herfst, houden? We... Ik, um, ja. ik denk dat ik onder andere met mijn uh, hondje ga, uh, ga lopen. Uh, lekker spelletjes met mijn moeder en, en uh, als ik op de groep ben met de groepsgenoten en begeleiding. En uh, ik denk uh, ook wel misschien uh, kastanjes poffen of zoeken. Ja, ja, dat is heel leuk. Ja. En jij, Maat? Of mijn hele mooie bladeren zoeken, met mooie kleurtjes allemaal. Ja. En jij, Annabel? Uh, ik uh, ga andere activiteiten doen. Oh, yes. Wij ja. hebben aangemeld voor ieder weekend: krijgen ja. we andere activiteiten te doen ja. in de loon Duinen? Ja. En dan is iedere keer een verrassing wat je kunt gaan doen in de loonsyndromische no oh, Ja. Kun je oh, wel ook nee. heel mooi wandelen daar? Dan kun je prachtig wandelen. Dat zijn jullie ook al een keer geweest? Ja. Ja. Ja, zeker. Oh, Oké, okay. ja. Yeah. En wat kunnen de mensen doen als ze zelfactiviteiten... Uh... Die kunnen daar uh, op, de, uh, op de radio... Uh, RadioHartseflats.nl op de website uh, uh, laten weten of laten zien uh, via een foto. Of, of die kunnen het mailen naar Radio... Hartseflats.gmail.com Nou, yes. en uh, ook al hebben ze lekkere herfstrecepten, want het wordt weer stampot tijd. Yes. Ja, ja, kort. ja, ja, ja. <laughs> ja, die, ja. Kunnen ze, die kunnen ze ook inderdaad allemaal uh, uh, en doorstuwen. Ja. De soep ook, daar wordt het ook erg heerlijk weer voor. Zeker, ja. daar is ja. zeker. Dus recepten doorsturen, warm appeltaart. Maar als je in de studio oh. wil zijn en je wil warm appeltaart komen brengen... Dat, mag, ja, altijd. dat ja. mag altijd, hoor. Ja. Geen probleem. Nee, kom, helemaal niet bij Kawaii. Dus bij deze, jongens. Ja. ja. ja. Alleen als herfst. Alleen herfst ja. herfst ja. en het voorjaar verzinnen wel iets. Anders. Ja, ja, ja is zo goed. is het. Zo ja. is het. Ja. Uh, ja. Wat gaan we nu draaien? Uh, wij gaan nu een liedje... die heeft Robert Jan uh, uh, aangevraagd. En dat is Max en Anne samen. Ja. Samen. I can't come to the phone right now So please leave a message Als ik aan je denk Dan wordt de grijze lucht ineens weer blauw Zo alsof je naast me staat En weer even met me praat Ik sluit mijn ogen en het lijkt Alsof je hier gewoon weer bent Weer weg, maar ook dichtbij So bad you told hey. me hey. Wel zonde, oh, oh, oh. mooi. Ze lacht en ik kom door. Ik voel me als een vroei en dat na één seconde. Nou, nou dit was René van Kasteren met Una. Chica Perfor. Doe maar nog een keer. Uh, <laughs> nou uh, <vinden> wij leuk. <laughs> dat vinden wij leuk. Uh, uh, dit was René Castre met Una Cerveza Ke Kevessa. Kevessa. Kevessa. Ja. Perfor. Top gedaan, complimenten. <laughs> nou, dankjewel. Yeah. Yeah. <laughs> nou, uh, dan zitten we al bijna op het einde van de uitzending. Ja. Ah. Yeah. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Wat jammer. Oh. Wat jammer nou. Ja. Yeah. Yeah. Nou, en uh, Annabel, wat hebben we deze uitzendingen uh, allemaal benoemd en gedaan en hopp hopp hop. uh, We hebben over het uh, uh, interview gehad van de radio, uh. ja? we hebben over het uitje gehad, ja? we hebben de ezel van gehad, ja. we hebben de herfst gehad. Ja. Nou, we hebben eigenlijk heel veel, uh, ja, heel veel dingen. Gehad. Gehad. En we ja. dachten van de moppetrommel. Van de de moppetrommel. moppetrommel, inderdaad. En zijn we nog iets uh, vergeten om te benoemen, maatje, wat we allemaal hebben ja. gezegd? Even kijken. We hebben bijna wel alles over gehad, denk ja, ik. Nou, nou. Ja, de ja. website ja. nog, dat ja. mensen ja. daar recepten kunnen. Ja, ja, ja. ja, op de website kunt u recepten achterlaten op radio.hadseplats.nl ja. Um, ja. Nou, daar wil ik... Um, Erik, achter de knoppen, heel erg bedankt Erik. Dankjewel Erik. Graag gedaan, Douwe. Annabel, hartstikke bedankt voor je aanwezigheid. Maartje, hartstikke bedankt voor je aanwezigheid. En Douwe. En ik bedank ook mijn vader. Juist, juist. Niet te vergeten. Top. Nee, en dan ja, um, zien we jullie allemaal denk ik weer over twee weken weer. En ja, Wim, we, we, we nee. een fijne vakantie. Ja, nog, ja een fijne ja, vakantie. Nog een paar dagen. Tot vrijdag. Hatsenvlaat, ...is more than just music. It's a, it's a feeling. As the drums of the ancient tribes resound through its very fabric.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 Zoek, ik hou mekstuig bij me. Want al die meiden die kijken, maar geef me geen twijfel. wat ik met hem deelbel? Ik mogen Als je mij niet al mama, wat betekent dit dan mama Ik vind het moeilijk om te zeggen hoe ik voel. Dat er niks anders is wat ik mis. Ik kan me, dat is mijn doel. Kortma op die bitch, ik mis niet. Ik hou van make-up, seks, maar dit gaat te ver. Uh, we don't need to go there. You don't wanna go there. Niet van jou, maar van mij.